Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. Met nu ZFM luncht. Ja, een hele goede middag, lieve luisteraars. Op de dinsdagmiddag van uh, Zandvoort. De lunchroom is er weer. En uh, dinsdags van uh, 1 tot en met 3 gaan we dat doen. Uh, Welkom op deze 2 februari alweer Want dit jaar. Wat gaat de tijd toch hard lus, hè? Als we zo een beetje achter ons kijken. Uh, nou ja, de vaste prik eigenlijk. Dan kan u de, de zaakjes avondklok op gelijk zetten. Ja, we gaan weer leuke muziek proberen te draaien voor u. We gaan wat nieuwtjes de lucht in slingeren, Wat wetenswaardigheden. We hebben een weerbericht. Uh, we hebben een kleine gast in de studio. De kleindochter van ons, Luus. Welkom. Dag, dag. Hai, oh. Hallo. Helemaal, helemaal zitten in de, in de wiek. In de wie? In de uh, Nou ja, nogmaals uh, welkom. En uh, een beetje druilig weer buiten. En dat zal voorlopig wel zo blijven. Hoewel, als ik naar de vooruitzichten kijk... dan uh, wordt het komende weekend... gaat het toch wel een beetje winteren. Of weer lekker natuurlijk. We hebben een elf steden toch, denk je dan? Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Maar uh, we gaan het afwachten in ieder geval. We beginnen uh, nou, even maar een, uh, ja, met een Sound of Silence. Het is heel erg stil. Ja, maar de versie die juist zo mooi vindt.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 Silence. In restless dreams I walked alone Narrow streets of cobblestone <laughs> And in the naked light I saw Watching our new video for Sound of Silence. We We We Ja, dat was deze uitvoering van uh, The Sound of Silence. En uh, er komt een klein stukje achteraan, maar die hebben we weggedraaid, want dat was uh, niet zo uh, muzikaal. Nee. nee, en wie waren die dan? Ja, dat was Pentotonics, heette Pentotonics. Pentatonix. Pentatonix. Pentatonix. Ja, die hebben zulke <laughs> dat is ook mooie schrijver. nummers. Ja? Echt... We gaan even een uh, infootje uit uh, ons medepad, het uh, als Dagblad. En dat gaat over de besmettingen van corona. We kunnen er weer niet omheen, ook deze week niet. O, hoewel er toch wel een beetje uh, hoop gloort aan de horizon, geloof ik allemaal. Ja, het um, is een beetje aan het uh, Ja, een beetje Nou, Als we dit stukje even gaan uh, de lucht ingooien voor onze luisteraars. In de gemeente Zandvoort zijn inmiddels twee dagen op rij... geen nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Het aantal besmettingen in de kustplaats schommelde de afgelopen tijd flink. Op 24 januari leek het kustdorp al virusvrij. Maar een dag later kregen zes inwoners een positieve testuitslag. Op 27 januari stond de tel weer op nul, maar 24 uur later stond hij weer op 2. In Bloemendaal, ook in onze regio natuurlijk, is het aantal coronabesmettingen ook laag. Twee personen kregen op maandag 1 februari een positieve testuitslag, net als op zondag. Ongerekend komt dat neer op 8,5 besmette personen per 100.000 inwoners... Vervolgens hebben we Halen en Heemsteden die kampen met een kleine toename in het aantal besmettingen. En in de Spaanse stad gaat het om 20 nieuwe besmettingen. Er zijn er zes meer dan zondag. In Heemsteden hebben we drie nieuwe gevallen. Er zijn er drie meer dan op zondag. Er zijn geen nieuwe ziekenhuisopnames geweest. Hetzelfde geldt voor de gemeente Hillegom. Op zondag kwamen er in het dorp geen coronabesmettingen bij, maar op maandag toch weer drie. En aansluitend uh, hierop, in de gemeente Halenmeer kregen maandag in totaal 16 mensen positieve testuitslag. Dat zijn er wel een stuk minder dan afgelopen zondag. Toen 24 nieuwe besmettingen werden geregistreerd. Wel is het aantal virusdeeltjes in het rioolwater flink toegenomen. Dat was een kleine update over de corona. Ja, die corona brengt een heleboel teweeg. Want ook uh, Stichting uh, Duinbouw waarschuwt voor schade aan de duinen door de coronawandelaar. Ja. Ja, waar moet je anders zijn? Dus je gaat naar de duinen en je denkt... Ja. mooi, mooi, lekker weer. Zoals een week, zondag was het ook lekker weer. Ja. Uh, het was fris, maar het was wel lekker. Dus je gaat de duinen in en je gaat het strand op. En uh, dat doen er dus uh, meerdere. Ja. En dan uh, krijg je dus een waarschuwing dat uh, nu het broedseizoen in het verschiet ligt... Uh, dat wandelaars vooral uh, op de paden moeten blijven deze tijd. Zodat, uh, Verstandig. Dat Goeie vogels en ja. alles wel in rust uh, het broedseizoen in kunnen gaan. Ja. Oké, okay. dankjewel dus. Donna, donna, een heel oud nummertje. Maar uh, nog steeds slecht om te draaien. Eh. Uh... Hmm, wat zie ik hier? De, ja, we hadden afgelopen zondag... De, de tuinvogeltelling. De tuinvogeltelling. Nou, ik denk ik ga meedoen. Ik heb één, één geteld. Uh, ja, echt één. En die staat nog in mijn eigen koekoek ook. Dus uh, die telt oh, er niet mee. Ja, heb nee. je wel buiten gekeken dan? Of dacht Nee, je dan nee. Ik denk, misschien doet de koekoek ook mee. Maar, uh, maar jij gaat even uh, vertellen wat we allemaal gezien hebben. En nou, geteld de, maar, hebben. Er heeft een, uh, een record aantal uh, Nederlands, uh, Nederlanders meegedaan... Uh, 181.000 om precies te zijn. En ze turfden in totaal ruim 2,5 miljoen tuinvogels. Dat is, dat is eveneens de record. Ja, het zijn wel ja, ja. ja, dat zijn er een heleboel. En volgens de vogelbescherming heeft de enorme belangstelling voor vogelskijken te maken met de lockdown waardoor mensen aan huis gekluisterd zijn. Het vorige record dateert van vorig jaar... met bijna 91.000 deelnemers. Maar dat is nu echt totaal verpletterd. De top 3 bestaat dit jaar uit de huismus. Koolmees en de pimpelmees. Ook werden er merels, vinken, kouwe, roodborstjes, eksters... en houtduiven gespot. En toch werd er min gemiddeld per tuin minder vogels gezien. 30 vorig jaar... Tegenover 19 dit jaar. En dat komt volgens de dierenorganisatie door het zachtere winterweer van de afgelopen periode. Hierdoor verblijven veel vogels nog in bossen en weilanden waar nog voldoende voedsel beschikbaar is. Nou, dat klopt toch wel een beetje. Ja, dat is wel leuk natuurlijk. En ik denk ook mede door de, de, de beperkingen die de mensen hebben bij de corona... dat ze wat actiever zijn en lekker vogeltjes gaan tellen. Ja, ja ik, uh, ik zie ze ook. Uh, maar ook spreven zie ik heel veel. Ja. Dat valt me op. ja Oké, okay, toch leuk elk jaar weer om te doen. Hè? ja Zeker, we Zeker gaan uh, weer verder.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 I'm Dus Marco Bazzato, Amen Armin van Buren En uh, Davina Michelle was dat. Heel mooi nummer trouwens. Leuk, ja. ja, ja. Jij hebt uh, weer uh, nieuws. Ja, de, de kraampjes bij de Amsterdamse waterleidingduinen... Zijn, uh, zijn afgelopen zondag uh, middag op plaats van uh, burgemeester Molenburg gesloten. Want door het prachtig weer was het... Uh, voor de ingang van de Amsterdamse waterleidingduinen... heel druk met wandelaars. En zo, daarnet had ik het er al over dat uh, de, de duinen echt uh, overspoeld worden met mensen. Dus uh, de Dune verkoopt sinds de sluiting van de horeca buiten koffie to go. Limonade en etenswaren. En om de drukte te spreiden had de eigenaar al drie kramen op ruime afstand van elkaar geplaatst. Om de klanten veilig te kunnen bedienen. Maar het was hartstikke druk met mensen die de duinen ingingen. En dan lopen ze inderdaad langs... Uh, langs die kraampjes. En ze proberen wel zoveel mogelijk de afstand te creëren... voor de mensen die, die bij hun bestellen. Maar handhaving die de afgelopen tijd al meerdere keren... bij hun langs was geweest en toen tevreden was over, over de werkwijze... vond het deze zonde dan inderdaad veel te druk. We hebben toen snel wat aangepast. Dat, maar dat was volgens de BOA's niet voldoende. En de burgemeester heeft toen uiteindelijk besloten... dat de zaak dicht moest. Ja, de sluiting werd, zo oordeelde men later... Beperkt tot de zondag, want vanaf maandag mocht uh, June weer open. En de eigenaar Onno, om alles goed op een rijtje te zetten, zijn we maandag dichtgebleven. We hebben allerlei nieuwe maatregelen genomen met dranghekken en extra borden met aanwijzingen. Zodat de wandelaars die de duin ingaan en mensen die bij ons iets willen nuttigen, beter uit elkaar kunnen worden gehouden. En wij hopen zo te voorkomen dat het bij ons te druk wordt en we weer moeten sluiten. Zo jammer weer, dit. Jammer, ja. ja, maar ja. Het zijn ook een van de zwaar getroffen horiga-ondernemers. Ja. Uh, ook in het hele land natuurlijk, maar speciaal in ons dorp. daar hebben we het even over natuurlijk. En dat denk je een goede manier gevonden te hebben. En ja, en dan gaat best, het toch weer net en Dan het gaat het toch goed. weer de andere kant op, helaas. Ja, maar goed, er is een lichtpuntje. De scholen gaan maandag open. De scholen weer open. gaan open. En uh, uh, laten we hopen, vanavond uh, komen we Pippi en Kokkie weer de persconferentie geven. Dus we gaan kijken wat het allemaal gaat worden. Pippi en Kokkie? Ja. Oude Rutte en de Jong. Okay. Met mooie schoenen. Met die mooie schoenen. Ja, ja. En je jaloers op de schoenen. Ja, die man wordt gesponsord door Van Haren. Dat kan gewoon niet anders. Ja, toch? Ik kom echt niet bij Van Haren. Nee? <lacht> ja, ik weet, het niet. ik weet het niet. Maar goed, we gaan voor alle uh, die iets met uh, Amsterdam hebben, gaan we het volgende nummer draaien. Zo nodig naar de vreemde, ons landje was me veel te klein. De kans om vlug fortuin te maken zou ieder offer waardig zijn. Al zegt men hier dat ik geslaagd ben, toch ben ik geen tevreden man, omdat ondanks dat ik het goed heb. Ik mogen niet vergeten kan hij meen...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 In het spitsuur, op het Rembrandtsplein, hij hey, weet. Hey. bolle en Mien waren dit uh, de ouders van rené Vroker en uh, heel veel uh, Amsterdammers. En hier wonen natuurlijk ook heel veel Amsterdammers. Die kunnen je wel herinneren, de periode dat zij hun uh, gezellige kroeg hadden in Amsterdam. Binnen was geweest, luus. Uh, Bij bolle voor vroeger. Ja, ja, heel lang geleden. Het was altijd wel gezellig, leuke Amsterdamse liedjes. Ja. Echt, uh, en uh, ja, naar. Veel mensen heimwennen mokum. Ja, we hebben heimwennen veel dingen. Dus laten we hopen dat het allemaal weer goed komt. Hé? Ja, toch? Ja, laten we het lichtpuntje vasthouden Vast wat er aan zit te komen. Laten we die trant maar uh, doorzetten. We gaan verder met uh, Kane.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 No Surrenderer. Lekker nummer. Heerlijk. En dus Ja, ik ga er een waarschuwing doorheen zetten. Want de, die krijgen we door. Er zijn namelijk signalen dat oplichters ouderen opbellen... om een afspra afspraak te maken voor een thuisvaccinatie. Dat is natuurlijk fijn. Dan hoef je de deur niet uit met deze kou. En zij doen zich voor als medewerkers van de GGD. In een reactie laat de GGD met klem weten... nooit contact op te nemen met ouderen over het vaccineren en ook niet bij mens thuiskomt om te vaccineren. Ouderen vanaf 85 jaar ontvangen deze week een uitnodiging voor de coronavaccinatie. Huisartsen nemen persoonlijk op met de 90-plussers in hun praktijk. En mensen die in de leeftijd van 85 tot 90 jaar krijgen een uitnodiging per post van het RIVM... Mobiele ouderen bellen zelf met een landelijk nummer om een afspraak te maken. Zij worden gevaccineerd op de centrale vaccinatielocatie van de GGD Kennemerland op Schiphol. Dat vind ik dan wel weer vreemd. Want moeten dus ook de ouderen van 85 en 90 jaar naar Schiphol, naar Schiphol komen? Ja, ja, ja, ja, ik heb toevallig van de week van uh, iemand die uh, vertelde dat mij... De, de ouders ook uh, over de tachtig. En ik geloof op twee verschillende dagen ook nog. Omdat de een is op een bepaalde leeftijd en die moet dan weer later. Het is echt. Uh... Oh, maar hier staat wel: niet-mobiele ouderen worden door de huisarts gevaccineerd zodra dit kan. Ja, wel, En als jij iemand hier brengt, die moeten we twee keer naar Schiphol rijden. Ja. Ja, ja, ja, ja maar is, waarom ja. kunnen die niet. Waarom... Ja, Dat maar er ik zijn zoveel vragen, een, vragen. En als je nou als 85 of 90-jarige geen kinderen hebt of niet ja, heeft, dan mag je aankloppen bij de buurman als die zoveel vriendelijk wil zijn, het is... Uh, ja, ja het, zijn, het, uh, het is niet allemaal daar, roze geur maar Indien de mensen vragen hebben over het uh, coronavaccin en de coronavaccinaties... Corona die kunnen bellen met het uh, landelijk nummer 0800 1351... En dat is dagelijks van 8 tot 8 ja. uh, open. En of met de GGD Kennemerland via 023 7891631. Okay. van half negen tot acht. Maar ja, ik verbaas me nog steeds over het feit dat, dat, dat er mensen zijn... die in deze nare tijden misbruik maken van de van goedgelovigheid van, van, van de mensen. Het is allemaal ellende. Van, vanmorgen las ik toevallig dat er nou weer een nieuwe oplichtingsstuk is. Dat de mensen, winkel, of ondernemers gebeld worden met de mededeling. Dat ze in Amerika komen voor de steun. En dan moeten ze weer een, een appje door uh, aanklikken. Ach. En uh, nou, dan gaan we weer opnieuw beginnen. Het, uh, het oplichtingsschilde heeft uh, noodpauze eigenlijk. Nee, maar twijfel je aan uh, de oprechtheid... of twijfel je aan oplichting? Of doe, bel je huisarts in dit geval... en die kunnen je dan verder uh, Help. helpen. Ja, ja. Maar ga niet uh, zomaar klakkeloos alles aannemen... wat, uh, wat je toegestuurd krijgt... Bel gewoon. En vooral de oudere inwoners. De oudere ja, mensen daar inwoners. Heb ik, ja. Ik, uh, ja, jongeren trappen er ook nog wel in. Hoor. Jawel, maar ik vind dit, dit is toch zo'n een, een kwetsbare groep. Maar ja, nee. waar zit jullie fatsoen? Okay. Ja, ja, die, ja, maar, ja, da, ja, daar kunnen we nog uren over praten. <totstuk> over dat fatsoen. I saw you flying by wish I could be with you The way you fly so high I want to be there too My bird of paradise Sweet bird of paradise I wish that I could fly And I'd be beside you now But I could only sigh And watch you circle round My bird of paradise Sweet bird of paradise Bird of paradise De snowy white. Uh, we hebben dit jaar weinig gezien, hè? Weer de sneeuw. Een beetje, heel klein beetje. Een heel klein beetje. Ja. Limburg was meer, maar weinig hebben Limburg was heel meer. meer, dat denk ik met juist. Dat is zo. Ja. Uh, jij hebt iets voor je ja, staan voor heb... de Lions Clubs, Ja, de Lions Club Zandvoort organiseert op 27, 17 februari om half acht haar eerste online bingo. En de opbrengst gaat naar goede doelen die zich inzetten voor kinderen in nood. ...of achterstandssituaties in Zandvoort en omgeving. Juist in deze tijd hebben kinderen in nood of in achterstandssituaties hulp nodig. Zo dreigt volgens de Algemene Vereniging Schoolleiders één op de vijf scholieren een leerachterstand op te lopen... ...omdat zij thuis geen laptop, laptop of tablet hebben. Hierdoor kunnen zij niet goed aanhaken bij verschillende vormen van online onderwijs. De leden van de Lions Club Zandvoort organiseert jaarlijks meerdere evenementen om geld in te zamelen. En via de stichting Lions Helpen Kinderen steunen zij goede doelen... die zich inzetten voor kinderen in nood of in achterstandsituaties in Zandvoort en omgeving. Helaas zijn de reguliere fundraising activiteiten afgelopen jaar gesneuveld in de coronapandemie. En terwijl de behoefte aan ondersteuning voor kinderen in nood juist in deze tijden nog groter is dan anders... En daarom organiseren de Lions op 17 februari vanuit de studio... in het Hans Davids Museum Zandvoort, hdmz en online bingo Fundraiser. Iedereen kan aan deze online bingo deelnemen. Bingo is, een act is als activiteit een opmars aan het maken... al de Lions Club Zandvoort, president Erik van Berkel. Iedereen kent het spelletje. De regels zijn simpel, je kunt online vanuit je gaan meedoen... En wie weet win je zelfs een van de prijzen. We rekenen er dan ook op dat veel inwoners van Zandvoort en omgeving meedoen. Zodat we een mooie som geld kunnen binnenhalen voor de goede doelen die wij steunen. De Lions Club Zandvoort Online Bingo Fundraiser start op woensdag 17 februari om half acht. En op www.lionsclubzandvoort.nl slash bingo... zijn de bingo-kaarten te koop... en is alle overige informatie ook te vinden. Ook is het mogelijk om rechtstreeks via de website geld te doneren. Meer informatie over de goede doelen zijn te vinden op www.lionshelpenkinderen.nl. Ik vind het heel leuk. Ik leuk initiatief dit weer. Ik ja. ga meedoen. Ja, het deze, deze tijd hartstikke leuk. Maar... Um, ik hoop dat er een beetje veel animo over is. Want het, het doel is natuurlijk wel weer uh, heel goed. Ik uh, vind het superleuk. Ja. zeker. Uh, we waren net over alle mensen die zo misbruik maken van, uh, van alle vertrouwen in, in de, de maatschappij. En speciaal in deze nare periodes. De ouderen bedonderen en de, de winkeliers bedonderen. Uh, we geven ze geen podium. Maar er is heel lang geleden al een, uh, een plaat gemaakt uh, die dit een beetje omschrijft. En uh, misschien keer je nog wel Boudenwijn de Groot. En dat heette toen Beneden alle pijl. Ja.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 maar jij dacht aan een ander onderwij, waarmee je zonder moeite je geweten zust, en dat is toch beneden alle pijn.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 Oh, wat is het toch een heerlijk nummer, dit hè? Onze ja. Boudewijn de Groot. Maar, uit ja, onze ja. regio. Wat heeft hij man toch heerlijk muziek van ons gemaakt. En ja. uh, dit was alvast al een van mijn favorieten van, uh, van Boudewijn. Ik zie je staan over een fotoboek, uh, Lus. Ja, een fotoboek over uh, Oud-Zandvoort. Voor oppeppers. Leuk. Ik vond het een uh, leuke. Afgelopen woensdag 27 januari is de Arie Koper van het Genootschap Oud-Zandvoort op bezoek gegaan bij. Uh, op Peppers Juttershart. Leuk. En hij kwam niet met lege handen... want hij had een dubbele verrassing voor de bezoekers... en medewerkers van Juttershart. Trudy Dutting A. Belen, vrijwilligse van Juttershart... was het opgevallen hoeveel plezier de bezoekers... iedere keer weer beleven aan hun magazijn De Flink. De Klink. De Klink. Een flinke <laughs> Klink. Zo, zij krijgen dat met enige regelmaat aangereikt van buurtbewoners... En iedere uitgave levert veel gesprekstof op onder de Zandvoorters. Dus daarom had zij aan Arie Koper gevraagd... of hij een exemplaar van het mooie jubileumboek Hoort, zegt het voort... gemaakt vanwege het 50-jarige 50 jubileum van genootschap Oud Zandvoort... aan op hart beschikbaar wilde stellen. En tot grote vreugde werd niet alleen het boek toegezegd... maar ook een lid, lidmaatschap op de klink. Hoe leuk is dat? Heel leuk. Zeker. En afgelopen woensdag was de feestelijke overhandiging van het boek en het abonnement bij Stad onder het toezicht, nou, toeziend oog van blijf verraste en paard etende op peppers. En toch is het zo leuk, want ik zat, de afgelopen periode is weer een nieuwe klink uitgekomen. En ik zat gisteravond een beetje op internet te kijken, en dan ga je kijken, een genootschap, oud en wat kun je daar toch leuke dingen terugvinden? Ja. Heel foto's veel van dingen vroeger. die je herkent. En, en wat ik ook zo leuk vind als mensen dan. Uh, ondanks dat we zelf. straks thuis met mijn vrouw wat foto's te kijken. En uh, van, van heel lang geleden. van Zandvoort. Als je het opzet, hoeveel reacties er komen. Het is toch altijd leuk? Hè? Het is ook leuk. Hoe, heb jij altijd op Zandvoort gewoond? Nee, nee, nee. Ik ben echt Amsterdammer wat dat betreft. Maar. Uh, mijn vrouw zegt dat ik meer Zandvoort is dan ik. En zij komt van Zandvoort. Uh, ik vind het leuk. Je hoort veel, je ziet veel, je praat met veel mensen. En ik vind de historie gewoon leuk. Het was een oud dorp. Ik ja. vond het altijd gezellig. En uh, nou zag ik vanmorgen toevallig weer... dat er, uh, de 100 jaar Zeeweg is er nu. Zeeweg bestaat 100 jaar. Jeetje. En er worden ook veel foto's voor gezocht. Ja, dat is toch mooi. Het is en, hartstikke leuk. En, uh, Wat mij opviel... Ik ben er natuurlijk een tijdje weg geweest. Wat mij opviel toen ik terugkwam was... de, de gezelligheid, het knussen... Van het dorp. Het ja. dorpse. Ja. Uh, gedrag. Ja. Iedereen, of je elkaar nou kent of niet, zegt elkaar gewoon gedag. Goedemorgen, goeiemorgen. Je kent. maar uh, En dat. heerlijk, vind ik. Dat. En dat is in deze periode helemaal leuk, natuurlijk. Zomers is, is het voor. voor Tien voor honderdduizend mensen af en toe het dorp. Maar in de winterperiode is het echt het dorp voor de zandvoerders. Ja. En dat vind ik altijd zo leuk. Dan loop je en je bent altijd, raak je altijd in gesprek met iemand. En, altijd. Nee, wat dat betreft... Nee, uh, dan wonen we in een heel leuk, leuk en gezellig, zeker nou Dank je wel dus. Lekker, ja, was dit. Uh, Je ja, herkent herkend wie het was? Uh, nee. Nee? Nee. nee. Ook al was Weet... Veel te vroeg ontvallen Sandra, Sander Remer. Ach, ja, maar ik, sorry, ik zat niet helemaal. Het was een nee. nummer wat, wat zij. Uh, wat eigenlijk een beetje. Ja, niet, niet in haar stijl lag, maar. Uh, nog succes geweest hem trouwens. Um, had jij wat te melden, dus? Nee, jij bent nog steeds aan het zoeken. Ik ben nog steeds aan het dan zoeken. Dan gaan we gewoon uh, naar, lekker. Ik wil positief nieuws. Oké, okay, dan gaan we door met de muziek. Dat is veel positiever. <laughs> Early in the morning I still Really? En uh, nog steeds uh, bent u uh, gezellig bij ons in de lunchroom... rechtstreeks vanaf uh, onze studio in de Tolweg... waar het uh, weer er nog steeds niet uh, florissant uitziet buiten... Nee, het is een beetje troosteloos weer. Troosteloos. En dan gaan we verder met een meneer die zag ik vanmorgen in de krant staan. Maar die was onherkenbaar. Phil Collins. Heb je hem gezien staan nu vanmorgen? Hey, ik zie hem regelmatig. Kom ik hem tegen in het nieuws. En, uh, uh, ja, jij... Het is nog en... niet meer de Phil Collins die we gewend zijn. Hè? Nee, nee, nee. Het denk is dat uh, hij, uh... een beetje... Hij uh, zingt misschien wel leuk. En, maar het is toch uh, zo te zien wel een beetje vergaande glorie. Maar goed, we hebben hier een lekker oud nummertje van hem. Can't stop loving you. love you, zei Phil Collins. En uh, we gaan uh, onderaf natuurlijk, uh, gaan we eens een beetje af op het eind van het eerste uur van deze lunch, om op deze dinsdag 2 februari alweer. En uh, nou ja, we gaan u hopen graag terug te zien aan de andere kant van de klok uh, om 2 uur. En uh, het eerste uurtje gaan we afsluiten met uh, Elvis. Kiss my heart on fire, burning with a strange desire. And I know it's time I kiss you, that your heart's on the fire too. So, my darling, please surrender. surrender. was toch wat eerder klaar uh, dan uh, ons uurtje. Dus uh, nou, in afwachting uh, van nog wat anders.